Onze hulp is in de naam van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die niet laat varende werken zijn handen, genade en vrede zij van hem, die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Yeshua de Messias, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Ik zou u willen vragen met ons uh, deze samenkomst in te zingen door het Shema Israël, voor Israël. En dan zou ik graag onze broeder vragen om daarin uh, als gezant te functioneren. Gazan is in de synagoge de man die voorzingt. En wij zingen met hem mee. U kunt de woorden lezen onder de samenzang en geloofsbelijdenis. Shema Israël Allerlei, allerlei, Jaweh is onze God, ja, we is één, gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit voor eeuwig. Amen. Amen. Broeders en zusters, ja, we je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Want ik ben ja, we je God, er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt je geen gesneden beeld, je buigt daar niet voor. Je draagt de naam van Yahweh je God ook niet voor de schijn. Je viert de Sabbatdag, je eert je vader en je moeder. Je moordt niet, je pleegt geen overspel, je steelt niet, je spreekt geen leugens en je begeert ook niet wat van je naaste is. Deze woorden die ik u opdraag zullen in uw hart zijn. Je scherpt deze woorden je kinderen in. Je spreekt erover wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent en wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand, ze zijn tot een teken tussen uw ogen. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en in uw poorten. Amen? Amen. Laten we met elkaar gaan zitten en het volgende lied van het programma zingen. We zullen we elkaar een zegen vragen voor de opening van deze samenkomst. Heer onze God, barmhartig en genadig, goede tierenheid en groot van trouw. Want een vreugde vader om samen te zijn in de naam van Yeshua. Want een vreugde vader om samen te zijn om een broeder en zuster samen te brengen in een huwelijksband. Dank u vader dat we met vele getuigen mogen zijn in deze middag. Het is zonder meer een vreugde vader om als broeders en zusters voor uw aangezicht te mogen verschijnen. En te mogen weten, vader, dat wij twee en drie samen zijn in de naam van Yeshua, dat u in ons midden bent. Het is goed om te weten, vader, dat u ons lief heeft door Yeshua en dat uw ogen op ons zijn in alle daden die we verrichten. Mogen ook dit uur van samenkomst zijn, tot eer en verheerlijking van uw heilige naam en tot een vreugde van de aanwezigen. Geprezen uw heilige naam in de naam van Yeshua. Amen. Broeders en zusters, psalm 121, vers 1 tot 8, een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, want uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Want Yahweh is uw bewaarder. Yahweh is de schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. Yahweh zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Yahweh zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zullen met elkaar het volgende lied zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen.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 Die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of faal. U bent mijn beschermer, die over mij waard, Die niet sluimeren of slapen zal. Dat kan mij gebeuren, door zon of door maan. Mijn komen en gaan, U beschunt mij tot in eeuwig haar. Goed, broeders en zusters, gasten in ons midden, bruidspaar, het is toch heerlijk om jullie te zien te zitten in je nieuwe huisje, <lacht> Vind u het niet leuk, ooit was eerder een groepa van dichtbij gezien, als alles afgelopen is dan maar je samen met je meisje erin gaan zitten, dan weet je precies hoe het aanvoelt. Het is een, we vinden het altijd weer bijzonder als we de groepa oprichten, hem klaarmaken, want het is toch een, een, belangrijke, een belangrijke aangelegenheid. Het feit dat de groepa het huis van de bruidegom aanduidt. En dat hij zo zijn vrouw meeneemt. Hè, om samen in dat huis te gaan bewonen. En ze wonen al in zijn mooie huis. Ik moest er vanmorgen over nadenken. We gaan ze huren. We gaan ze onder de groepa zetten. En ze wonen al jaren onder één dak. <lacht> ja, dat kan je maar van weinig uh, echtparen zeggen. Ja. Ze wonen al jaren onder één dak. Wat er allemaal niet kan gebeuren in dat... Uh, Maasland heette het, toch? Maasluis, wat was het ook alweer? Nee, ik zal ze niet plagen. Er zijn, uh... Goed, lieve mensen, we willen met elkaar... alvorens dat we de huwelijksvoltrekking gaan doen... ...toch nog over een paar zaken nadenken. We gaan niet heel diep nadenken, maar we gaan wel een paar dingen lezen met elkaar... ...om uh, tot een conclusie te kunnen komen. De, de uitgang van Jawee is ubewaardig... ...was het verlangen wat het bruidspaar uh, Kemper had gemaakt... En ik vond dat een ontzettend mooi uitgangspunt om mee te beginnen. Yahweh ja, is uw bewaarder, Yahweh ja, is uw schaduw aan uw rechterhand. Alleen al om erover na te denken is al een vreugde. Het feit dat dat je vreugde kan zijn te weten dat Yahweh ja, je schaduw is aan je rechterhand. Want we zien hem niet, God is niet te zien, hij is geest. Maar het besef bij de gelovigen dat hij naast hun staat is verrukkelijk. Is een vreugde om in elke weg die je gaat in het leven te weten: zijn schaduw is aan mijn rechterhand. Dat is de vreugde van een gelovige. En in die hoedanigheid vinden we het ook fijn om met u samen het huwelijkspaar in te zegenen deze morgen. Psalm 121, de versen 1 tot en met 3, zijn als volgt: Het is een bedevaartlied. Een bedevaartlied, dat zing je op weg naar Jeruzalem. Als er iets bij ons echtpaar hoort, en zeker bij Corrie, is het Jeruzalem. Zeg niet het woord Israël, want ze breekt uit langs alle kanten. Toen wij Corrie leerden kennen, had ze maar één ding in de mond, Israël. Zij maakte grote reizen naar Rusland. Wij waren onder de indruk, zo'n klein vrouwtje, die ging gewoon naar, nou, weet ik al die plaatsen, noem ze maar. Er waren zoveel plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had, maar... Onze zus die ging daar naartoe. Ik denk, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Alleen om naar die plaatsen toe te gaan om tegen Joodse mensen te zeggen dat er plaats is in Israël. Dat is wonderlijk. Als je er helemaal niet meer over nadenkt, je woont zo lang in Rusland, in de kou, in de ellende, in de verdrukking en in de zorgen. En er komt een vrouw langs die komt zeggen dat de plek is in Israël. En dat er ook nog middelen zijn om te financieren dat ze er komen. Toen ik het van haar hoorde, had ik er nog nooit over nagedacht. Ik had in die tijd helemaal geen mening over Israël. Totaal niet. Israël is 2000 jaar van de kaart geweest. Totdat er in 18, 1948 uiteindelijk de staat Israël weer opgericht werd. Ik ben grootgebracht in een, in een milieu waar met Israël niks meer te doen hadden. was afgedaan. We hadden vervangingstheologie. Ik neem aan dat u de decreten wel kent in die richting. Alleen toen Corrie over de vloer kwam, begon alles anders te worden voor ons. Dus ze heeft ook een hele ja, indrukwekkende ingang in de Immanuel-gemeente gehad. En toen we haar weer begonnen te vertellen van de dingen die we met elkaar ontdekt hadden... ja, ontstond er weer liefde van twee kanten natuurlijk. En ze is vanaf het allereerste begin een trouw lid in onze gemeente geweest. Het is een schat van een vrouw om mee om te gaan. Hoe is het mogelijk tot zo'n jaap dat tegenkomt? <lacht> en tot die dan... Hè? Ja, ik vind het een zegen. Als een man zo gezegend wordt... He, er staat ergens in de Bijbel, uh, iedere man zal zijn eigen vrouw als door de hand gods gegeven worden. Dat is heftig hoor. Kijk, ik vind het leuk om daar een grapje over te maken. Maar het is een, uh, ik vind het een hele bijzondere ervaring. Er loopt geen tweede stijl rond zo. <lacht> Echt niet waar. Het is, uh, we zien ze elke sabbat weer graag binnenkomen. Ik zeg altijd, weer zus, fijn dat je het bent. Krijg ga ze pak het van me. Een bedevaartlied, dat zing je op weg naar het oord waar je naartoe gaat. In dit geval is het Jeruzalem. En in wezen zijn we allemaal op weg naar Jeruzalem. Bereiken we je het niet in dit leven... dan zal het zijn aan de dag van de opstanding. Want de Heer zal ons opwekken. Of we nou honderd jaar dood zijn... of duizend jaar dood zijn... zelfs Adam en Eva zullen opgewekt worden uit de graf. De Heer tegemoet gaan. Het is een heerlijke uitkomst. Een bedevaartlied. Ik hef mijn ogen op... naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen de bergen Psalm 125 vers 2 zegt rondom Jeruzalem zijn bergen zo is Yahweh onze God rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid dat is onze vader Yahweh rondom Jeruzalem zijn bergen zo is Yahweh onze God rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid schitterende gedachten wij zijn van huis uit natuurlijk helemaal niet zijn volk. Wij zijn maar heidenen, zeg ik wel eens. Maar het is een vreugde dat we de God van Israël hebben leren kennen. Want we hebben hem moeten erkennen en leren kennen als een God van trouw. Als een God van wijsheid, van raad, wondervol. Een wonderbare God. En we hebben zijn zoon Yeshua de Messias leren kennen. Onvoorstelbaar wat God hem aan Adam en Eva beloofd heeft. Tot het allemaal in zijn vervulling gaat komen door Yeshua de Messias. Hem die altijd verwacht is geworden. En we zien nog naar hem uit. Mijn hulp, zegt de psalmist, is van Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is de schepper van hemel en aarde. Hij die de hemel en aarde geschapen heeft. Dat is Abba Yahweh. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Tegen wie zegt hij het? Tegen wie zegt hij dat nou? Tegen Israël. Hij heeft een verbond... Met Abraham, Isaac, Jacob, de kinderen van Jacob, Israël. En God is trouw aan zijn verbond. Als hij amen wil zeggen, mag je hier gewoon amen zeggen. Dat is vreemd voor een hoop mensen. Maar we hebben een God die trouw is. Barmhartig en genadig is. En wat hij gezegd heeft, zal hij volbrengen. Hij zal nooit van zijn woorden ook maar één woord laten vallen. Als het niet in ons leven uitkomt, dan kunnen wij onze woorden laten vallen. Maar hij laat zijn woorden nooit vallen. Wat hij gezegd hebt, dat zal hij volbrengen. Hij zegt duidelijk, hij zal niet toelaten, broeder en zuster, dat uw voet wankelt, uw bewaarder zal niet sluimeren. Dat is kracht in het leven van een gelovige. Dat is puur kracht in het leven van een gelovige. Als je nog niet begrijpt waar, welk leven een gelovige leeft, is het moeilijk in te schatten. Maar voor degene die... Oh, Abba ja, Yahweh hebben leren kennen en zijn zoon Yeshua is het een kracht die meegaat met je hele leven. Wetende dat hij als een schaduw aan onze rechterzijde met ons meegaat. Nou zegt het nog een keer in vers 4, zie de bewaarder van wie van Israël sluimert nog slaapt. We hebben natuurlijk de zegening mogen ervaren dat de dag dat we Yeshua de Messias leren kennen of Jezus Christus, het is dezelfde persoon tot de deuren voor ons open gingen die te maken hadden met het verbond van Abba Yahweh met Israël. Want buiten Israël hebben we toch geen verbond? Hij heeft het met Israël gemaakt. Of Israël nou gelovig is of ongelovig is, goddelooselijk handelt of niet, hij heeft een verbond gemaakt met Israël en zijn nageslacht. En door geloof in Yeshua hebben we deel gekregen aan Israël. Israël. Wat was het ook weer? Waarom kreeg Jacob ook alweer zijn naam Israël? Want hij heette Jacob. Hij streed met God door de engel en hij overwon. Versloeg hij de engel? Nee, er komt een moment dat moet hij buigen voor datgene wat de engel te vertellen had. Hij moest uiteindelijk buigen. Hij werd mank gemaakt en hij hinkte zijn leven lang als een ervaring die hij met God gemaakt heeft. De bewaarde van Israël, broeder en zuster, dat is Yahweh. Hij sluimert nog slaapt. Is een schitterende belofte om als gelovige vanuit te gaan. Moet ik luisteren. Voor wie sluimert hij nog slaapt hij? Voor wie is hij altijd wakend? Ik denk ik zal maar één tekst uit het Torah halen. Anders zouden we daar een hele leermorgen van maken. Daar is mijn hart wel goed voor. Maar dat is niet de bedoeling. Want we moeten natuurlijk dat stel aan elkaar koppelen. Onder getuigen van, hè, van allemaal. Maar toch willen we een paar dingen laten horen tot we over een God van verbond hebben. Moet eens luisteren. Die bewaarde van Israël, die sluimert nog slaapt. Voor wie geldt dat nou? Voor degene met wie hij een verbond gemaakt heeft. En wie tot dat verbond behoort. Hij sluimert nog slaapt nooit. Hij is als een schaduw aan onze rechterhand. Wat staat er in Exodus 19? In hoofdstuk 20 krijgen we... De tien geboden te horen. De basis van Gods verbond. Wat hij met zijn eigen stem vanaf Sinei geeft. De schudt. En de Israëlieten die staan met rubberen knieën vanwege het geweld van de stem van God. Maar hij spreekt zijn verbond uit. Ten oude horen van Zijn twee miljoen mensen. En wat God zegt, dat doet hij. En daar houdt hij aan vast. Hij zegt tot in eeuwigheid. Nu zegt hij in hoofdstuk 19 van Exodus vers 5, indien gij aandachtig naar mij luistert, indien, een voorwaarde, indien gij aandachtig naar mij, Abba Yahweh luistert en mijn be verbond bewaart. Dus Abba Yahweh maakt een eenzijdig verbond en degene die het wenst te bewaren, dan gaat het vertellen. Want aan zijn verbond zitten ontzettende fijne zaken verbonden. Mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij Yahweh ja, ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij toe. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij zegt verder, gij zult mij, broeder en zuster, een koninkrijk van priesters zijn en een... Heilig, een apart gezet volk. Als je tot Israël behoort, aanvaardt het verbond van God, dan ben je voor hem een apart gezet volk. Zo apart gezet als mijn vrouw voor mij is en zo apart gezet als Corrie is voor Jaap, zijn wij apart gezet door onze hemelse vader. Omdat we dat verbond wat hij heeft uitgesproken hebben mogen aanvaarden en erin volkomen vrijelijk mogen wandelen. Maar we kunnen wel op hem vertrouwen, want hij is de schaduw aan onze rechterhand. Trouwens, even tussendoor, daar behoren we toch ook samen bij. Althans voor degenen die hem gelovig zijn in Yeshua en Messiah. Messia. En door hem een verbond hebben met God. We hebben deel gekregen aan de verbonden die God met Israël gemaakt heeft. Dus een vreugde. En als je het nog niet hebt, denk er goed over na. We zijn een volk van priesters, we zijn een apart gezet volk... Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Zegt Abbeahari tegen Mozes. Want die spreekt de woorden namens vader tot het volk van Israël. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. En die Israëlieten die moesten dat horen. Moesten dat aanvaarden. En in overeenstemming met die woorden gaan handelen. Dat is de weg van een gelovige. Of die nou uit het oude testament voortkomt of uit het nieuwe testament. Er is in geloof geen verschil. Wij wandelen in hetzelfde geloof als Adam, als Noach, als Abraham, als Jacob. Allemaal mannen met fouten en gebreken. We wandelen in dezelfde geloof met dezelfde God, met dezelfde fouten die we hebben. Zie, uw bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Psalm 121, vers 5. Yahweh is uw bewaarder. Er wordt in de Bijbel geen andere naam genoemd. Hij doet het door Yeshua. Want dat is degene die door vader gezonden is. Zonder Yeshua geen weg tot de vader. Zonder Messias geen weg tot de vader. Al Adam heeft gewandeld in dat geloof uitziende op de Messia's die ooit nog zou komen. En wij kijken terug naar 2000 jaar terug. Messias is gekomen, hij is gestorven, begraven, opgestaan en tot vader gegaan. En we zien uit naar de dag van zijn gezegende wederkomst. Amen? En je weet het, je mag amen zeggen. Hè? We zien uit naar de dag van zijn gezegende wederkomst. Een vreugde om eruit te zien. Jawe is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. Yahweh ja, zal u bewaren voor alle kwaad. Mooi is dat. Yahweh ja, bewaart ons voor alle kwaad. Dus we hebben nog nooit kwaad gedaan. U toch ook niet? Moeilijk is dat eigenlijk, hè? Hij zegt, hij bewaart je voor alle kwaad. En toch hebben we allemaal kwaad gedaan. Hoe bewaart hij ons nou? Hij heeft een verbond met ons gemaakt. Aanvaardt het verbond en gaat handelen in overeenstemming met dat verbond werkelijk waar het is een God die zich houdt aan zijn kant van het verbond alleen als wij het verbond loslaten en we denken ja dat is ook wel leuk dan gaan we ergens naartoe en we doen het kwaad want je doet het willens en wetens je moet beseffen met wie je een verbond hebt daarom is het zo mooi als een man en vrouw samen hun hoop op die ene God en op die ene Messie achter verlosser zetten dat is de meest ideale uitgangspositie die je maar kan hebben een vreugde om dan over dit soort dingen na te denken hij zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal je ziel bewaren. Ons leven is volkomen in de hand van vader. Zelfs de dag dat we het zullen afleggen, dan leggen we nog steeds een broeder en zuster in het graf. Maar het leven daarvan is nog steeds in de hand van de vader, conform zijn belofte dat hij de doden zal opwekken uit het graf. Dat is een, een enorme zegen te weten als kinderen van God als we onze geliefden te graven dragen. Want er is een dag van wederopstanding waarin we tot hem zullen komen. Ja, wij broeder en zuster, zal uw uitgang zijn en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Dit hebben we met elkaar gezongen. Moet je eens luisteren, we hebben nog iets gezongen met elkaar. Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 4 tot 6. Dat is het credo. Dat is de credo van elke jood. En ik hoop dat het ook het credo is van u allen. Een credo, ik heb het er maar achter gezet, dat betekent eigenlijk in het Latijns ik geloof. En je kunt natuurlijk alleen met dingen praten over geloof als je het gelooft. Iemand zegt ik geloof het niet, die kan het alleen maar horen, die moet even de tijd uitzitten. En dan gaan we weer wat lekkers drinken en eten. Maar zij die geloven, die zeggen inderdaad dat geloof ik. Amen. Het credo waar het om gaat, ik geloof. En dat zijn de woorden die gesproken zijn. Wat is er nou gesproken? De basis van het woord van God staat namelijk in deze tekst. Toen ze onze heer Yeshua door de schriftgeleerden een vraag gesteld kreeg, alsof ze hem even wilden ondervragen of hij de Torah wel kende, dan zeggen ze, meester, wat is nou het grote gebod in de wet? Nou was voor de heer niet moeilijk natuurlijk. Was het deze tekst die hij citeerde? Hoor Israël, Yahweh is onze God en Yahweh is één. Dan moet elke Jood zeggen, ja, amen. Die man die weet het. En uh, je zal je naaste lief hebben als jezelf. Die twee geboden, die zijn eigenlijk één. God lief hebben bovenal en je naaste als jezelf. Als je van die twee laat vallen, is het over. We zullen God lief hebben en we zullen onze naaste lief hebben. Want ook in onze naaste zien we... ...de schepping van God. He? Hoor Israël. Ik heb er een nummertje achter gezet... ...en onderin wat daar staat in het Hebreeuws. Sma. We hebben het net gezongen. Sma Israël. <kijkt> Ken je het nog herinneren? Onze broeder die ervoor stond. In wezen heeft hij gezegd... ...hoor Israël. En het woordje hoor betekent eigenlijk... ...shma is een werkwoord. Horen is niet zoals wij die in Nederland horen... En dan zeggen we, ja maar ik hoor het wel. Nee, horen in het Hebreeuws is ook doen. Je kan niet zeggen, ik hoor het wel. Want dan ben je in Nederland gewoon Oost-Indisch doof. Ze hebben dat geleerd vroeger. Want dan zei vader van, je hoort toch wel wat ik gezegd heb of niet? Ja, ja, ja, ja. Dan dus moet je het ook doen. Dat is dit woordje. Het is geen vrijblijvende zaak. Hoor Israël betekent... Je moet het horen wat ik zeg en je moet het doen. Want dan kun je dus alle trappen en ladders beklimmen aan de beloftes die God ons gegeven heeft. Als je naar hem luistert en naar hem doet. Yahweh is onze God en Yahweh is... één. Eén is geen twee, is geen drie, is geen vier, is één. Yahweh is één. Hij is de enige. Als we het ooit aan Yeshua gevraagd hebben, het grootste gebod, dan noemt hij dit. Hij is één. En dan zegt de geschriftgeleerde... Je hebt goed geantwoord. En hij is de enige. Het is wonderlijk te ervaren dat er maar één God is. En dat is Yahweh. Gij zult, broeder en zuster, Yahweh uw God lief hebben. Want buiten Yahweh is er geen God. Amen? Buiten Yahweh is er geen God. De Bijbel zegt wel, er zijn vele goden, er zijn vele heren. Nogthans is er maar één God. Voor diens aangezicht verschijnen we, ook vandaag met onze broeder en zuster. Gij zult ja, wij uw God, lief hebben met uw hele hart, met uw hele ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, dat zal in je hart zijn. De woorden die vandaag gesproken worden, ook tussen Jaap en tussen Corrie, die zullen ze goed in hun hart opsluiten. Ze kunnen altijd zeggen, je hebt het gezegd. Je moet afgaan op iemands woord. Wij houden God aan zijn woord en wij houden elkaar aan ons woord. En daarom willen we ook trouw zijn aan het woord wat we geven met elkaar. Er is nog een mooie uitspraak in Micha, de profeet. In Micha 6, vers 8 zegt hij... Hij, Abbe Yahweh, heeft u bekendgemaakt wat goed is. En wat Yahweh van u vraagt. Hij vraagt van u en van mij om niets anders dan recht te doen... doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Het wonderlijke is dat je de tekst uit het Oude Testament gaat gebruiken. Je gaat er herhalingen lezen in het Nieuwe Testament. Dan zeg je, eigenlijk hebben we maar één gigantisch mooi woord. Om de verbindingen te zien tussen Oude en Nieuwe Testament. Ik zou er een heleboel willen opschrijven voor u. Maar we doen er maar een enkele vandaag. Wat zegt Yeshua in Matthäus 11? Yeshua die heeft gezegd. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Door wie wordt het gezegd? Yeshua, de enige geboren zoon van Yahweh. Geboren uit Maria. Wat zegt hij? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De zoon van God. De zoon van God zegt tegen ons, leert dat nou... Het is dus iets wat we van onze natuur niet hebben, dus we moeten het leren, daar hebben we een keuze voor nodig om te zeggen, ik kies ervoor wat Yeshua zegt. En wat zegt hij nou? Hij zegt, want ik ben zachtmoedig en nederig. Daarin had hij ook zijn volkomen en zijn gehoorzame wandel voor het aangezicht van zijn vader. En wij zijn met elkaar de navolgers van Yeshua. Begrijpt u dat het een vreugde is om samen te komen, elke sabbat opnieuw en op alle feesten van de Heer. Al die feesten zijn tekenen die God geeft aan zijn volk, al vanaf het begin in het verbond met Sineï. Al zijn Sabbaten heeft hij ons gegeven, als een teken tussen hem en ons, opdat wij zouden weten dat hij onze God is die ons heiligt. Goed, broeder en zuster, Matthäus 18. U krijgt er nog een paar te horen. U vindt het niet erg, hè? want we willen natuurlijk gauw beginnen. Maar het is goed om te horen wat hij hier zegt. Er staat in Matthäus 18 vers 19. Voorwaar zeg ik u. Kijk hier ga ik Jaap en Corrie maar in betrekken. Want hun naam staat ook in mijn Bijbel. Echt waar. Staat het maar hier. Hè. Voorwaar zegt hij. Ik zeg u. Dat als twee van u. Jaap en Corrie. Op de aarde iets eenparig zullen begeren. Het zal hun ten deel vallen van mijn vader. Die in de hemel is. Gefeliciteerd. Broer en zus, dat heeft de heer gezegd. Echt waar. Deze twee mensen hebben natuurlijk een begeerte gehad. Om verder te gaan dan alleen maar buurman en buurvrouw. Dan om dat ene hele grote dak te wonen. Ze willen een veel kleiner dakje. Maar het gaat erom om, je moet eens leren je eigen naam in te vullen als je het woordje u tegenkomt. Waar hij over de gelovigen spreekt want dan mag je je naam invullen, dan krijg je direct betrekking op de dingen die de Heer zegt tegen je. Zeggen van een vreugde, dat zegt hij ook tegen mij. We gaan er dadelijk nog eentje zien, dus blijf attent tot je hem niet mist. Hij zegt, waar twee of drie of meer, hier Abelassadam, we zitten hier met 120 man, zoveel stoeltjes hadden we neergezet, waar twee of drie of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Halleluja. De Heer is in ons midden. Amen. Oh, er is er maar eentje, hè? Zijn er meer gelovigen? Ja, de Heer is in ons midden, want dat zegt Hij. Daarom zijn we ook elke sabbat bij elkaar om deze woorden op te zoeken... door de hele Bijbel heen, om elkaar te kunnen bevestigen. Want zo spreekt de Heer. Tot we weer naar huis te kunnen gaan, vreugdevol en blij. Niet omdat we zo wettisch zijn, hoor, geloof ik maar niet. Wij zijn helemaal niet wettisch. We zijn gewoon wettig. Waar twee of drie samen zijn in de naam van de Heer... Lieve mensen, daar ben ik in hun midden. Vader en zoon, hartelijk welkom. Dat ze door hun geest in ons midden zijn. Ze hebben de hoogste plaats. Wat zij gezegd hebben, is voor ons wet. Ik ben de wijnstok, zegt Yeshua in hoofdstuk 15. En gij zijt de ranken. Broeder en zuster. Ik ben de wijnstok, zegt Yeshua. En gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem. Die draagt veel wat vrucht. Dat betekent niet fysieke dingen dragen, maar vrucht dragen. Want zonder mij, Yeshua, kunt gij, broeder en zuster, helemaal niets doen. We kunnen veel dingen doen, maar niet zoals de Heer het bedoelt. Komt er weer een voorwaarde? Daar zijn we net ook mee begonnen. Hè? Daarom dat ik het woordje indien weer teruggevonden heb hier zo. Ik denk, hé, hey, Oude Testament, Nieuwe Testament. Het is hetzelfde niveau. Alles is aan voorwaarden verbonden. Indien is een voorwaarde. Er is niets in de Bijbel wat niet onder voorwaarden is. Ook al is de prijs nog zo hoog, hij is betaald. Door Yeshua. Maar voor alles is een prijs. En onze prijs is betaald. Maar dat geldt nog steeds. Indien gij in mij blijft... en mijn woorden, broeder en zuster, in u blijven... vraag maar wat je wilt, het zal je geworden hij heeft het hier niet over een Mercedes. Ik wil een Mercedes. Nee, het gaat over de woorden die door vader gesproken zijn. Woorden van het verbond. En wij hadden niet het vermogen ons aan dat verbond te houden. We hadden iemand nodig die daar volkomen en volmaakt in was. En die het ons als genade geschonken heeft als we het aanvaarden. Indien is een voorwaarde gij in mijn woorden blijft. Ik denk ik zal dus er een, een wijnrankje bij projecteren. Dan zie je hoe de wijnstok... De vruchten draagt. En hoe die vrucht die eronder hangt vastzit aan die wijnstok. De sappen die door die wijnstok heen komen en in die vruchten gaan en dat groter maken, dat zijn nou de woorden van God. Dus als wij drinken aan de wijnstok, dan zijn dat de vruchten die we gaan zien in het leven van de mens. En er is geen onderscheid. Ook niet uit welk huis dat je komt. Geen onderscheid. Indien gij in mij blijft en mijn woorden... dat zijn de sappen uit de weirang... in u blijven, vraag me wat je wilt. Het liefste wat wij aan God vragen... is datgene wat hij ons beloofd heeft. Een voorspoedig leven. Geluk, liefde, trouw. En daar gaan we alles voor doen. We zoeken ook gelijkgestemde... gelijkgerichte mensen. Zodat we de belofte van de Heer... volkomen in vervulling kunnen laten gaan in ons leven. Het is een vreugde om te doen. Echt waar. Verbondskinderen zijn. Er is niets moois als naar dat verbond van God leven. Daarom ben ik ook zo gelukkig. En u ook, want we hebben met elkaar feest vandaag. Maar we moeten dingen met elkaar proberen te delen. Tot we zeggen, het was goed om in Alblasserdam te zijn. Om onze broeder en zuster in te zegenen. Er getuigen van te zijn. En zeggen, hè, het is toch wel fijn om met elkaar zo één te zijn. En onder de zegen van diezelfde God te leven. Ook al heb je het nog nooit ervaren, vandaag zul je leven onder de zegen van onze vader, want hij is in ons midden. Amen. Je moet even wennen, zeg maar rustig, amen. Hij is echt in ons midden. Heerlijk, gelijk vader mij, zegt Yeshua, heeft lief gehad, heb ook ik u. Hé, hey, Jaap en Corrie, lief gehad, Jaap en Corrie, blijf in mijn liefde. Het kan dus zijn dat je ook buiten zijn liefde treedt. Maar dan ga je dus dingen doen waarvan hij gezegd heeft, dat doet ze niet. Als we in vreugde wandelen in de wegen van Abba Yahweh, dan blijven we in zijn liefde. En dat is een vreugde om te doen, want dan ga je zien dat de zegeningen van onze Abba in ons leven tot uitdrukking komen. Blijf in mijn liefde. Komt weer een voorwaarde. Het is toch wat, die Bijbel die staat stampend vol met voorwaarden, vind je het ook niet. Elke keer staat er maar indien. Maar het gaat een vreugde voor je worden als je gaat weten om welke voorwaarden het gaat. Je mag pas auto gaan rijden, zelfstandig, indien je het rijbewijs hebt, of niet? Dus dan ga je je best doen om het rijbewijs te krijgen. Zo zijn er allerlei zaken die we moeten gaan aanvaarden in het leven, zullen we moeten buigen voor de vader en voor de zoon en gaan handelen zoals we gesproken hebben. Maar indien gij mijn geboden bewaart, dan zult gij in mijn liefde blijven, zegt Yeshua, gelijk ik, Yeshua, de geboden van mijn vader bewaard heb en blijft in zijn liefde. Zoals Yeshua handelde, zo handelen ook zijn volgelingen. U en ik. Dit heb ik tot u gesproken. Tot u, broeder en zuster, ik heb maar dachten gezegd, ja, en korting? Je ziet, jullie naam staat in de Bijbel. Dit heb ik tot u, Jaap en Corrie, gesproken... ...opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Wat betekent ook weer vervuld worden? Vervuld worden is gewoon handelen overeenkomstig. Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Volkomen tot expressie komen. Volkomen tot zijn doel komen. Het vervuld worden is voorkomen tot zijn doel worden. Daarom is het goed... Dan zichtbaar in uw leven als de blijdschap en de vreugde van het kindschap God zichtbaar is. Tot mensen zullen zeggen, hey, wat heb jij nou toch wat ik niet heb? We gaan naar het uh, hoge priestelijk gebed. En we gaan er maar een klein stukje uithalen, want het hoge priestelijk gebed is zo'n ent. Maar ik hoop dat je het thuis wil lezen en dat je je naam erin gaat zetten. Ik heb het hier ook een klein stukje gedaan, maar het is een vreugde. Moet je horen? Yeshua die zegt, ik bid... Hij bidt niet voor de wereld. Als je dat stukje thuis gaat lezen, dan bidt Jezua niet voor de wereld. Ik heb ook helemaal geen zin om voor de wereld te bidden. De wereld moet zich bekeren, zodat ze luisteren naar de Heer. En dan gaat het gebed pas echt goed werken. Ik bid voor hen, de discipelen gaat het hier over. dat zijn Jaap en Corrie. Ik bid voor hen die in mij geloven, opdat ze wat zijn? Opdat ze één zijn. Ze zijn nog steeds twee, hè? Gaan ze ook blijven. Maar de Heer die zegt, ik bid dat ze één zijn. Dat betekent dat ze één zullen zijn in hun denken, in hun spreken en dien overeenkomstig zullen handelen. En dat denken en dat spreken zal in overeenstemming dienen te zijn met het woord van onze God. Dan zullen ze alle zegeningen ervaren en zien in het leven, omdat God ze beloofd heeft. Dus één zijn heeft te maken met ons denken, met ons spreken en het dienovereenkomstig overeenkomstig handelen naar het woord van vader. Onthoud het goed. Ik bid voor hen, Jaap en Cory, die in mij geloven dat ze één zijn, zo, gelijk gij vader in mij, Yeshua, en ik, Yeshua en uw vader, dat ook zij, Jaap en Cory in, vader en zoon zijn. Heeft u ooit beseft dat u één kunt zijn met vader en zoon? U wordt niet de vader, u wordt niet de zoon, maar u wordt één in denken, in spreken en over die handelen. Daarom hebben we met elkaar dingen in overeenstemming, waardoor we bij elkaar samenkomen. Omdat we gelijkgezind zijn, gelijkgestemd zijn en naar het woord van de Heer willen wandelen. Daarom zijn we ook hier vandaag om het huwelijk te bevestigen van een broeder en een zuster. Want er moeten getuigen bij zijn. Nou, ik heb wel gezien, als je 120 man getuigen meeneemt, een behoorlijke vriendenkring, hè? Echt waar, er komt een belofte bij, onthoud het goed. De heerlijkheid, zegt Yeshua, die gij vader aan mij gegeven hebt, heb ik aan hen, Jaap en Corrie. U mag ook uw eigen naam invullen hoor, want daar gaat het ook voor. Heb ik gegeven aan hen, Jaap en Corrie, opdat zij één zijn, gelijk wij vader en zoon één zijn. Mooi is dat hè? Hier kan ik eindeloos over door blijven denken. Het is zo mooi te bedenken dat dit het gebed van Yeshua is. Dat we met onze man en vrouw één mogen zijn. In denken, in spreken en in handelen. Dien overeenkomstig. Onze vader het heeft gezegd. En zo tot ons doel kunnen komen. Daar hadden we dan. Ik in hen, zegt Yeshua. In Jaan en Corrie. En gij in mij. Opdat zij... Broeder en zuster, Jaap en Corrie, volmaakt zijn tot heen. Een volmaakt paar. Weet die niet jaloers op? Ja, echt waar. Ik vind altijd, als je bij een trouwerij komt, dan denk je altijd, denk ik, zo, ik heb ooit zo gestaan. He? Daarna heb ik nooit meer ruzie gehad met mijn man, nooit meer ruzie met mij. Schitterend. De heer, heb het beloofd. Nou, er zijn nog heel wat kastanjes uit het vuur te halen. Alleen het leuke is, is, dat je het gaat begrijpen om het samen te doen. Het ja, is toch wel leuk om die kastanjes uit het vuur te halen. Want je, elke keer word je daar wijzer van. Lieve mensen, dat ze volmaakt zijn tot één. Psalm 121 heeft dus gezegd... Yahweh is uw bewaarder. Yahweh is uw schaduw aan uw rechterhand. Zo werkt het. Alleen voor de gelovigen. Je gelooft het of je gelooft het niet. Onze broeder en zuster hebben die weggevonden... En ze hebben het verlangen gehad om hierover te preken, Om dit woord te delen met u. Onze bewaarder sluimert nog slaapt. Yahweh is onze bewaarder. Yahweh is onze schaduw aan onze rechterhand. Mogen de woorden van de psalmist u altijd in herinnering blijven. Niet alleen voor onze broeder en zuster, want die waren er al helemaal van overtuigd. Dat wilden ze alleen met ons delen. Mogen de Heer het u schenken... Ja, tot u dadelijk ook weer in vreugde kunt vertrekken en te zeggen, nou, het was goed om daar te zijn geweest. Wat zijn wij blij met dat stijl. Wij blijven ze voorlopig ook knuffelen. Het is een heerlijk stijl om mee om te kunnen gaan. Amen. Mogen het een vreugde voor u zijn om deze woorden te overdenken. En mogen deze woorden in onze harten blijven. Opdat we daarna kunnen denken als we dadelijk ook weer aan een andere plaats zijn. Tot we beseffen, tot de schaduw van vader en zoon aan onze rechterhand is. En tot we meenemen in onze gedachten. Goed. We gaan met elkaar uh, samen zingen. Samen zang. Opwekkingslied 162. Ik zal u loven, o Heer. Waar Heer met hoofdletters staat, staat het in de grondtekst Yahweh. Voor het geval dat er mensen zijn die het niet weten. Maar waar Heer staat in de Bijbel met hoofdletters, staat er in de grondtaal Yud-He-Waf-He. -he, de vier letters van de naam. Ik zal u loven... O Heer Yahweh, in het midden van de wolken. Ik zing psalmen voor u onder de natieën, want uw liefde, Yahweh, is groot, zo hoog als de wolken. En wat er verder volgt. Laten we met elkaar dit lied zingen. Vind je ook niet? Zullen we het nog een keer zingen? Erg waardig gaat je hart van. Hè? Laat uw glorie zijn over heel de aarde. Broeder en zuster, we willen Ank gelegenheid geven om de kidoes aan te vangen door de kaarsen aan te steken. Nou, we gaan een eerste klein slokje geven aan de bruid en bruidegom. Vind je het goed, eh, bruidegom? Hè? Uiteindelijk moet er iets, iemand zijn die ermee gaat beginnen. Baruch ata adonai elohenu haolam borepri Gezegend zijt gij, Yahweh onze God, koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok... ...heeft geschapen. Amen. Dankjewel. Dan zou ik het bruidspaar willen vragen om op te staan... ...en haar plaats in te nemen voor de, de knielbank. Maar blijf nog even staan... ...want we willen met elkaar nog een paar dingen van jullie horen zodat we goed weten wat er gaat gebeuren. Bent u het daar mee eens, broeder en zuster? Want u bent hier als getuige, hè? Dus luister goed wat er gevraagd wordt en gezegd wordt. We hebben ook nog de verklaring op de biemen staan, dus je kunt hem even doortikken. En hij staat ook nog een keer aangegeven op uw, op uw orde van dienst. Het gaat om de huwelijksverklaring. Jaap Noordermeer en Corrie Dijkshorn. Zijn jullie beiden overtuigd dat de huwelijkse staat door God is ingezet... En betuigen jullie hier voor God en zijn gemeente dat het jullie oprechte voornemen is in deze heilige staat te leven? En is het jullie verlangen dat deze huwelijkse staat op deze dag bevestigd worden? Wat is op uw antwoord? Ja. Amen. Heeft iedereen het gehoord? Ja. Ze hebben het niet voor dovenmans oren gezegd. Dan zullen we Jaap vragen om een verklaring af te nemen. En u kunt met hem meelezen wat hij gaat zeggen. Ja, zou je je verklaring willen afleggen? Hemelse vader, ik verklaar hier voor u en uw gemeente dat ik genomen heb en neem tot mijn wettige vrouw Corrie Dijksel. Corrie, ik beloof dat ik je lief zal hebben en je nooit zal verlaten. Ik zal heilig met je leven, je trouw zijn in alle dingen naar de inzettingen van het Heilige vergeten. Corrie, je bent voor mij geheiligd door deze ring volgens Gods Heilige Toren. We hebben we gezien? Goed. Corrie, dan wil ik graag van jou de verklaring horen. Hemelse vader, ik verklaar hier voor u en uw gemeente dat ik genomen heb en neem tot mijn wettige man Jaap Noordermeer. Jaap, ik beloof dat ik je lief zal hebben en je nooit zal verlaten, heilig met je zal leven, je trouw te zijn in alle dingen naar de inzettingen van het Heilige Evangelie. Je bent voor mij geheiligd door deze ring. Volgens Gods heilige Torah. Amen. Ja, ja. Ja, ja hoor, maar dat is echt uh, waar. Echt waar. Echt waar. Jaap en Corrie, de vader der barmhartigheid, die jullie door zijn genade tot deze... Heilige huwelijksstaat geroepen heeft, verbinden u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. amen. Hoor het, u mag allemaal amen zeggen. Amen. amen. We zijn getuigen hiervan geweest. Ik denk dat je nog veel visite gaat krijgen Jaap, in de komende tijd. Ja. Echt waar. Goed, we zullen de inzegening doen plaats hebben uh, onder het zingen van de psalm 134, vers 2. En vers 3, als we vers 2 zingen, dan zal het bruidspaar door de knieën gaan op de knielbank. En dan zullen we de zaak voorbereiden om de zegen te kunnen uitspreken. Dus uh, tijdens het zingen van het eerste lied zullen ze gaan knielen. En als de zegen is uitgesproken, dan zullen we met elkaar het slotlied zingen. Zullen we allemaal gaan staan? love Jaap en Corrie, ik leg u de handen op. Ja, wij zegenen u en hij behoorde u. Ja, wij doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom. Amen. Amen. We zullen het derde lied met elkaar zingen, dat zere zegen op uw daal. zusters, die al willen vragen om te gaan zitten, dan kunnen we de zegenbeden nog wat toespitsen door de volgende zegeningen uit te spreken. We gaan het glas vullen, broeders en zusters, tot overlopend toe. Uiteindelijk moest hij tot aan de rand gevuld zijn. Uiteindelijk is de beker het symbool van het overvloeiende leven wat de Heer ons beloofd heeft als we in de wegen van onze Heer wandelen. Zegenbeden bij de huwelijksbeker gaat als volgt. Gezegend zijt gij, Yahweh onze God, koning van de wereld, die alles geschapen heeft voor uw heerlijkheid, u die de mens naar uw beeld schiep, naar uw gelijkenis en hem in de tuin van Ede verheugde. Gezegend zijt gij, o Yahweh, die de bruidegom en de bruid verheugt. Gezegend zijt gij, Yahweh onze God, koning van de wereld, die vreugde en blijdschap geschapen heeft, bruidegom en bruid, de meertenboom, het vreugdelied, plezier, verrukking, liefde, de broederband, vrede en kameraadschap. O jaweh onze God, laat het geluid van de vreugde en blijdschap weer gehoord worden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, als zij als bruid haar bruidegom verwelkt. Verwelkomd. Gezegend zijt gij, ja bij onze God, koning van de wereld, die de bruidegom verheugt met de bruid. Amen? Ja. Gezegend zijt gij, ja bij onze God, koning van de wereld, die de vrucht aan de wijnstok heeft geschapen. Als het uh, glas leeg is, ja dat is natuurlijk wel een conditie. Dan moet er iets gebeuren. Er ligt een doekje bij waar hij dat glas kan inwinden, op de grond kan leggen. En dan gaat de hak erop. En als het nou allemaal gebeurd is, broeder en zuster, dan zal de huwelijksbijbel overhandigd worden door de oudste van de gemeente, Emanuel. En daarna wordt het lied gezongen van de stad van Goud. Amen, <applaus> um, ja, ja, ja. Eerst zegt ze, maar dat kan ik niet. Maar je zag wat er gebeurde, hè? Het grootste deel is naar Corrie gegaan. <laughs> Nog een keer. Is dit de kapot? Mooi zo, fijn zo. Fijn zo, fijn zo. Dank je wel. Gaan we Zo. Daar deden we het allemaal voor, hè. vindt u ook niet? We krijgen het overhandigen van de huwelijksbijbel... door broeder Antonis... En dan gaan we een lied zingen, nadat eerst uh, onze zuster Eline het gezongen heeft. Lieve Corrie en Jaap, het is zover. Ik mag weer het mooiste gedeelte van deze ceremonie uh, afdragen. Maar ik ga jullie geen verhaaltje vertellen over, over een bootje die de zee op moet en die de storm tegenkomt maar ik ga jullie een ander verhaaltje vertellen. Als de mens deze laatste jaren iets moois heeft gemaakt, dan heeft hij wel het navigatiesysteem gemaakt. Of uh, misschien in de volksmond bekend als de TomTom. -tom. Ik denk dat ook enkele van jullie met een TomTom -tom hier zijn terechtgekomen. En die TomTom, -tom die vertelt precies hoe je moet rijden. Naar rechtdoor. Naar linksaf. Naar rechtsaf. 300 meter, 200 meter, en dan rijden we toch nog door dan gaan we links en dan zegt hij, die... ga terug. Dan zegt hij, ga terug. En wat doen we dan? We keren weer terug en wij volgen precies wat de TomTom -tom zegt. Maar onze, onze lieve vader in de hemel, die heeft, die heeft voor die tijd al een TomTom -tom gemaakt voor ons. Hoe wij in, een, in het... Uh, Hemelse Jeruzalem terecht kunnen komen. En uh, dat noemen we de Bijbel. En hier staat eigenlijk alles geschreven hoe we daar kunnen komen. Ook als we fout, fouten maken in ons leven weten we ook hieruit hoe we terug kunnen komen tot hem. Ik lees dit al jaren en jullie misschien ook. Ik geef deze mooie Bijbel niet om te verstoffen maar om er, erin te lezen. Beschouw dit in ieder geval als, als ademhalen of eten. We kunnen het niet zonder. Iedere dag hebben we dit woord nodig. Dit is, uh, dit is eigenlijk het leven. Zonder dit is er geen leven. Hier haal je kracht uit, hier haal je genezing uit. Hier zal je nooit, nooit wankelen. Dat bestaat gewoon niet. Je hart zal niet verzaagd worden. Dus in momenten en tijden dat het ons moeilijk is, uh, moeilijk gaat, zal, het, uh, zal hij een oplossing bieden. Amen. Sinds dat ik jou tegen ben gekomen, is ons leven nooit meer dezelfde. Amen. Je bent een vrouw vol verrassingen. Echt waar, we hebben het koers van de gemeente moeten wijzigen, eigenlijk door jou te doen. Amen. En ik vind het geweldig dat een Jaap... Toch, jou gevonden heb. Gradio's. Ja. Ja, ja. Sinds de eerste dag, Jaap, dat je in ons gemeente komt, heb ik jou gesloten als mijn broeder. Ik wens je verder geluk samen. Amen. Gaan we rustig zitten, Jaap en uh, Corrie. Dan zullen we Eline Visser vragen en Simon uh, Bloetsenschoets om naar voren toe te komen en hun uh, presentatie te doen van een uh, schitterend lied. Shall fish, a low, a low, a low, Ach bevor i haum lasier lack velag rich schokt heim katum di mit banai ume achung am shore That's all Let's Broeders en zusters, we zijn aan het einde gekomen van onze samenkomst. Ik zou u willen uitzegenen met de zegenbeden. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze Yahweh, onze God. Want Yahweh zegenen u en behouden u. Yahweh doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Yahweh verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom. Alzo zullen ze mijn naam op mijn kinderen leggen, de kinderen in de Israëls. En ik zal en zegenen. Amen.